Rutte bracht ook een bezoek aan Mazar-e-Sharif. Vanuit die stad ondersteunen vier Nederlandse F-16's de missie. Een ontmoeting met president Karzai ging niet door. Door slecht weer moest Rutte een dag langer in Kunduz blijven dan gepland was. Een bezoek aan president Karzai in Kabul ging dus niet door. De Franse oud-president Chirac is door een rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan omkoping. Welke straf hij krijgt is nog niet bekend, dat wordt later op de dag duidelijk. Chirac stond terecht omdat hij in de tijd dat hij burgemeester van Parijs was, politieke vriendjes benoemde in functies die helemaal niet bestonden. Chirac was burgemeester van 1977 tot 1995 en daarna werd hij president. En vanwege de onschendbaarheid die hij in die functie had, kon hij lange tijd niet worden vervolgd.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 Dan stel ik de vraag, hoe staat het eigenlijk met de professionaliteit van onze medici en onze ziekenhuizen? Ik heb daar zeer ernstige bedenkingen bij. Brennik Meijer wil dat het ziekenhuis de ouders alle informatie geeft, gevolgd door excuses en compensatie. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft inmiddels erkend dat er bij het onderzoek naar de zaak Jelmer ernstige fouten zijn gemaakt.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 Dan nog even terug naar dat vonnis in Frankrijk over oud-president uh, Jacques Chirac. Aan de telefoon is correspondent Ron Linker. Ron legt het nog één keer uit. Chirac is dus schuldig bevonden aan omkoping. Klopt, uh, hij was burgemeester van Parijs in de jaren negentig... en heeft uh, in die functie, in hoedanigheid, een aantal baantjes gecreëerd voor partijgenoten. En baantjes die eigenlijk niks inhielden. En wat deden die partijgenoten? Die moesten de verkiezingscampagne opzetten van de presidentskandidaat Chirac. Nou, dat mocht natuurlijk niet. Daar is heel veel geld mee gemoeid, gemeenschapsgeld. En daar heeft de rechter hem vandaag voor uh, veroordeeld. Hij stond niet alleen terecht. Het was een uh, praktijk, een, een gebruik op het gemeentehuis van Parijs. Het stadhuis om daar mensen aan te nemen. 28 mensen in totaal zijn aangenomen. En uh, Jacques Chirac is voor een aantal van hen veroordeeld... tot een uh, celstraf van twee jaar voorwaardelijk. Hij hoeft die dus niet uit te zitten. Maar uh, ja, het is voor het eerst in Frankrijk dat een voormalige president veroordeeld wordt voor, door de rechter. Heeft hij al gereageerd? Nee, hij was zelf niet in de zaal. Uh, zoals je, je misschien kunt herinneren uh, zijn er uh, uh, dokters geweest... die hem onderzocht hebben en die vast hebben gesteld... dat hij een neurologische afwijking uh, heeft. Men weet niet precies wat, die, wat hem mankeert... maar bijvoorbeeld zijn dochter heeft gezegd dat hij uh, haar nauwelijks nog herkende. Dus misschien heeft het wel iets te maken met Alzheimer. In ieder geval was hij zelf niet in de zaal. Hij wordt ongetwijfeld op de hoogte gebracht van het vonnis. Zijn advocaat was er wel. en afloop reageerde hij teleurgesteld, maar daar bleef ik dan ook bij. Een voorwaardelijke straf dus. Hij hoeft niet te cel in. Ron Linker met het laatste nieuws over Jacques Girac. Dan alleen het weer nog. bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Er is ook af en toe zon en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen onstuimig met regen en kans op natte sneeuw. En morgen wordt het een graad of 6. ANUB Verkeersinformatie. De N34 Emmen Hardenberg is in beide richtingen dicht bij Koevoorden. En dat komt door een ongeluk. Waarom ik zo vaak naar Management ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e books Ze informeren me het beste. En als ik bestel, heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Kapitein, kapitein! Kuifje! Ik ken het geheim van de Eenorde.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 Kijk vanavond om half zeven naar de Nederlands ondertitelde film Can Lamour CML op TV5 Monde. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. TV5 Monde. Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Goedemorgen. Duurzaam boodschappen doen. Duurzaam kleden, duurzaam eten, duurzaam wonen. Dat is allemaal te doen. Maar duurzame steden bouwen, dat is andere koek. Ik praat er zo over met Ton hij is architect en duurzaam adviseur van de overheid. Tijgermoeders, dat uh, zijn een Chinees opvoedkundig fenomeen. Deze moeders verlangen van hun kinderen optimale prestaties op school. Problemen met het leren van Chinese woordjes? Net zo lang drillen tot je ze kunt dromen. De wolvenvader die gaat nog een stapje verder. Die mept zijn kinderen naar de volwassenheid. De wereldontvanger bericht straks over hoe kleine Chinezen groot worden. En het eind van het jaar is weer de tijd van de lijstjes. En mijn aandacht gaat dit keer vooral uit naar het lijstje van politici. Wie is de beste van het jaar, wie de slechtste? Welk talent bloeit erop aan het Binnenhof? Wie zal het nooit halen? Leuk die lijstjes, maar wat zijn ze waard? Gaat het alleen maar over imago of staat de uitverkiezingen ook voor echte politiek? Daarover het Joop-debat. Hou me in de gaten. Surf naar de zijn DSB-bank sneuvelde, maar Dick Scheringa weet van geen wijken. In oktober richtte hij DS Factoring op. Dat is een organisatie die bedrijven voorfinanciert. Maar net zoals toen vindt hij ook nu een geduchte tegenstander... tegenover zich in de persoon van Pieter Lakerman. De man die de DSB-bank ten val bracht. Hij zit bij mij in de studio, meneer Lakerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Om duidelijk te maken wat dat nieuwe bedrijf van Scheringa nu doet... eerst maar even een concreet voorbeeld. Een uitzendbureau bijvoorbeeld. Wacht op geld van een opdrachtgever... En Scheringa neemt dan die betaling over. Dat wil zeggen, hij betaalt bijvoorbeeld 96% van het bedrag aan dat uitzendbureau... en voordat daarna de volle 100% bij die opdrachtgever. Dat uitzendbureau krijgt dan wel ietsjes minder, maar heeft wel op tijd zijn geld. En Scheringa pakt later die 4%. Wat is daarop tegen? Nou, daar zijn twee dingen op tegen. Ten eerste dat Scheringa het doet. Uh, die man heeft bewezen dat hij niet in de financiële wereld thuishoort. En hij is in de tijd aan een onderzoek ontsnapt, uh, door de, een onderzoek door de Nederlandse bank, uh, uitsluitend op grond van het feit dat hij niet meer actief was in de financiële wereld. En het tweede punt is dat uh, de factoring, dat is dat opkopen van handelsdebiteuren van ondernemingen, is in wezen een bankaire activiteit. En ja, alle bankaire activiteiten. die vallen nu eenmaal onder het uh, toezicht van de Nederlandse Bank. behalve juist deze ene activiteit. En dat is een. Uh, ja, ik beschouw dat als een leemte in de wet. En daarom heeft hij gisteren een brief gestuurd aan de financiële commissie in de Tweede Kamer, de Kamercommissie voor Financiën. En daar stond dus ook in dat u pleit voor een wetswijziging. Ja, ik heb al eerder uh, in september een brief aan minister De Jager van Financiën gestuurd met het verzoek om de wet te wijzigen. Ik schreef toen ook in die brief uh, dat er een, een lacune was en dat GNG in dat gat gedoken was... Maar Merkwaardigerwijs kreeg ik een brief terug van minister De Jager... waarin hij zei dat deze activiteit niet in, uh, onder toezicht viel. En dat dus uh, Schenga op dit punt niet de wet overtrad. Ja, dat was juist wat ik zelf had geschreven. Ja. Hij had kennelijk mijn brief niet goed gelezen. En daarom heb ik dus nu nog eens aan de Tweede Kamer... die uiteindelijk toch de wet uh, vaststelt, uh, gevraagd... om de factoring als totaal onder toezicht van de Nederlandse bank te zetten. Nou zegt Scheringa, ik doe niks anders dan het inspelen op een behoefte in de markt. Het kan voor bedrijven namelijk heel vervelend zijn als ze lang op hun geld moeten wachten. Dat kan ik me voorstellen. Ja, op zichzelf. Uh, zijn. Hij zal heus wel klanten kunnen krijgen. Dat, uh, dat is natuurlijk maar zijn er gevaren aan dat voorfinancieren dan? Wat zeg Er Zijn er gevaren aan dat voorfinancieren? Nou ja, de, de, de voorfinanciering zal in het algemeen... Uh, natuurlijk uh, plaatsvinden, deze factoring... bij bedrijven die niet bij een bank kunnen lenen. Nou is het tegenwoordig wel voor heel veel bedrijven moeilijk... om bij een bank te lenen. Maar er zit nog een ander een maatschappelijk gevaar aan. Namelijk... Er zijn bedrijven die eigenlijk uh, op het punt staan om te vallen, om vier te gaan. Ja. En die kunnen met deze... Uh, gang van zaken met die factoring dan hun leven nog een aantal maanden of misschien een half jaar rekken. Maar gaan dan uiteindelijk toch failliet. Dat is een verschijnsel wat in Nederland toch wel uh, optreedt. En uh, hoe, la hoe later een bedrijf failliet gaat, hoe groter de schade voor hun schuldeisers. Dat heb ik dus in de uh, jaren tachtig al een boek over geschreven. Uh, dat is een verschijnsel wat in Nederland veel sterker is dan in andere Europese landen. Dus het vooruitschuiven van een faillissement is overigens een uh, mis als je dat bewust doet. Maar door die factoring van Scheringa... ben ik bang dat veel bedrijven hun faillissement... veel klanten dus van Scheringa hun faillissement voor uitschuiven. Ja. En daardoor een nog veel grotere schade aan het andere bedrijfsleven Het ja, zou het belang dan zijn van Scheringa? Want op de het moment dat een bedrijf failliet is... Dus krijgt hij ook zijn geld, niet zijn provisie, niet zijn 4%, niet zijn 10%. Uh, jawel, hij heeft die, bedrijf, hij heeft die, die uh, vorderingen gekocht. Dus die zijn dan zijn eigendom. Daar heeft hij geen last van. Daar heeft hij absoluut geen last van? Nee. Eigenlijk vindt u dat... De gaat zich helemaal niet meer moet bezighouden met de financiële sector. Dat, uh, daar begon u mee uh, ja. in het gesprek. Na alles wat hij geflikt heeft als directeur, directeur van DSB... Nou is die man zijn bank uitgeraakt. Ja. Daarnaast nog veel meer. Zijn kunstcollectie bijvoorbeeld. Ja. Is die al niet genoeg gestraft? Nou, euh, <laughs> nee. Ik zou zeggen, niet, hij is helemaal niet gestraft. Hij heeft toch nog miljoenen euro's op zak... Hij, hij is helemaal niet gestraft. Maar bovendien, uh, afgezien van het, de vraag of hij gestraft moet worden... is, vind ik het een misstand dat iedereen in de hele financiële wereld... inclusief de Tweede Kamer ook en, en de Nederlandse Bank... vond in dat tijd dat hij niet geschikt was... om in de financiële wereld nog andere activiteiten te ontplooien. Nou, dan vind ik het vreemd dat men dat dus nu alsnog toestaat. Is, heeft dit te maken met een persoonlijke vendetta, Jegen Scheringa? Uh, nee, niet wat mij betreft. Weet ik je het zeker. Nou, dat weet ik wel heel zeker, Volgens mij ja. droomt u s'nachts van Scheringa? Nee hoor, nee, nee. Ik, ik droom weinig. En als ik droom, droom ik niet van Scheringa. Er zijn wel mensen waar ik wel eens een enkele keer van droom... Hoor. met de slakte naam niet vernoemen. Maar het is een zuiver zakelijk bezwaar die ik tegen hem heb. Ik heb hem nog nooit gezien en ontmoet. En ik hoor dat hij best aardig overkomt in een persoonlijk gesprek. Dus ik heb niks persoonlijks tegen hem, alleen tegen zijn zaken. N nog één vraag. Heeft u goede hoop dat het iets gaat opleveren... die brief aan de Kamercommissie voor Financiën? Ja, ik heb daar toch wel hoop op, want ja, de Tweede Kamercommissie... die moet toch de wet wijzigen. Pieter Lakeman, hartelijk dank. Graag gedaan. Prachtige muziek. Die heeft alles te maken met wetenschap in dit programma. Medische wetenschap vandaag. met op Bentveld. Goedemorgen Felix. Ja, medici, ja, We hadden natuurlijk ook het Hicks deeltje kunnen kiezen. Hè? Het CERN. Ja. Maar ik dacht, we laten we dat toch maar even liggen. Het is te moeilijk, hè? He? Het is wel te ingewikkeld. Ik begrijp er geen zak van. Nee, dat zijn nog precies aan het uitvogelen wat ze nou eigenlijk gevonden hebben. Misschien komen we er volgende week nog op terug. Nou, gezondheidsnieuws uit Engeland. Uh, gentherapie geslaagd bij mensen, uh, patiënten met hemofilie B. Uh, misschien heb je het gelezen in de krant. En ik ja. dacht, ik ga daar iets over vertellen. Maar om iets te zeggen over gentherapie, moeten we toch wel even opfrissen hoe het nou ook weer zat met die genen. In menselijke cellen zit ons erfelijk materiaal opgeslagen op chromosomen. In die chromosomen zitten je genen en die genen die regelen van alles in het lichaam. Hoe je groeit, hoe het met je gaat. Uh, nou, al dat erfelijk DNA in iedere cel is hetzelfde, maar bij verschillende cellen... in verschillende delen van het lichaam... zijn bepaalde genen aangeschakeld of uitgeschakeld. Ja. Cellen in je ogen, daar zijn de genen aangeschakeld... die ogen maken, oogcellen, en in je lever, levercellen. Uh, nou, mensen met hemofilie B, die hebben een genetisch defect... waardoor ze een eiwit missen, een tekort hebben van dat eiwit... dat gewoonlijk wordt aangemaakt in de lever... En dat ervoor zorgt dat je bloed stolt. De stollingsfactor in je bloed bij die mensen is te laag. Dat wordt ook factor 9, F en dan Romeinse 9, ja. factor 9 genoemd. Kunnen soms spontane bloedingen krijgen, moeten enorm oppassen. Moeten soms hun leven lang medicijnen spuiten. Soms meerdere keren per week. En je kunt zelfs in ernstige gevallen uh, invalide raken. Nou, nu zou er dan die gentherapie zijn, is nu in een aantal gevallen geslaagd. Uh, ik vroeg aan uh, dokter Pieter Bosma, moleculair bioloog aan het levercentrum van het AMC... wat is nou precies gentherapie? Gentherapie is dat je genetisch materiaal naar binnen brengt om een patiënt te genezen. Die patiënten die missen een uh, bepaald eiwit, en dat komt dan dat het gen wat zij hebben kapot is... Uh, nu kunnen we nog niet die, dat gen repareren. Dat gaat in de toekomst ook komen, maar dat kunnen we nu nog niet. Dus het enige wat we nu kunnen doen is dat kapotte gen uh, vervangen door een ander gen daarnaast te zetten. Dus het gaat niet echt op diezelfde plek zitten, maar het komt wel in die cellen. En dat gezonde gen maakt dan het eiwit. En daar kan het verschillende methoden, maar een van de meest efficiënte methodes is dat je daarbij gebruik maakt van een virus. Waarbij het genetisch materiaal van het virus vervangt door het genetisch materiaal wat jij uh, in dat geval in die patiënt naar binnen wilt brengen. En dan is daarmee de patiënt genezen. Ja, nou praat Bosma over we. Uh, hij zit niet in Londen, hij zit in Amsterdam. Maar zowel in Londen als in Amsterdam zijn ze bezig met uh, uh, ziektes uh, aan het bloed. Net een andere ziekte, maar dat gaat ook via de, de lever. En Bosma die legt uit hoe ze nou zo'n medicijn maken. Dan gaan we beginnen met een gezond stuk lever. En daar halen we dan het gezonde, het goede gen uit. En dat goede gen gaan we dan vermenigvuldigen. En dat doen we in bacteriën. En dan halen we dat... Uit de bacterie weer vandaan, en dan stoppen we dat gen samen met degenen die van het virus zijn in cellen. En die cellen gaan dan voor ons het virus maken met daarin het gezonde gen en de, het voetje eromheen van het virus. Op die manier hebben we dan dus het gezonde gen ingepakt in een virusdeeltje... waardoor het heel efficiënt in de patiënt naar binnen kan komen. Ja, dat is dus bijzonder. Ze nemen dus een virus... Ja. dat op zich een aanvaller is van ons lichaam... Uh, maar heel erg goed is in, in dat lichaam binnendringen... en allerlei cellen bereiken. En daar een zipbestandje dan... eigenlijk, hè? Wat zeg je? Een zipbestandje. Nou, eigenlijk wel, ja. Ze stoppen daar het, het medicijn in. Als een soort paard van trooien wordt dat naar binnen gebracht. Dat wordt uh, via dit virus, die werkt zich naar de lever toe... en in de lever wordt dat uitgepakt. Inderdaad, als een zitbestand. En dat komt eruit, cadeau, een, uh, een gezond gen. Nou, dat komt dan in die celkernen terecht. En dan maakt de leven van die patiënten weer dat stollingseilig. Maar wat je net zei, een virus is juist gewoonlijk een bedreiging voor ons. Ja. Is het dan niet gevaarlijk om een virus in te brengen? Uh, ja, dat, het is natuurlijk spelen met vuur. Dat moeten ze natuurlijk heel precies doen. En Bosma legt uit dat het ook wel weer meevalt, dat gevaar. De virussen die wij ervoor gebruiken zijn niet gevaarlijk. Want die zijn sowieso al uh, heel erg kreupel gemaakt. Omdat alle virale genen eruit gehaald zijn. En het gen wat we naar binnen willen brengen voor die patiënt erin gezet is. Dus alleen het hoedje eromheen is nog van het virus. De rest is allemaal het materiaal wat wij uh, erin gestopt hebben. En het virus kan niet meer gaan repliceren. Maar alleen naar binnen gaan en het gen wat wij er naar binnen willen hebben... Naar binnen brengen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het, het succesverhaal. Het is overigens ja. geen ontrechte vraag, Felix. Want in het verleden is het wel fout gegaan. Er zijn gevallen bekend waarbij er een hele heftige afweerreactie van het lichaam kwam. Um, of dat, dat er juist leukemie ontstond, bloedkanker. Uh, omdat er bepaalde genen juist aangeschakeld werden die normaal uitstaan. En dat ging in een enorme wildgroei. Dus of ze gingen aan op een verkeerde plek in het ja. lichaam. Maar uh, dat hebben ze nu in Londen weten te voorkomen. En Bosma legt uit hoe ze dat hebben weten te voorkomen. Uh, en dit virus gaat voornamelijk naar de lever, maar het is niet helemaal zo dat het alleen naar de lever gaat. Het gaat ook naar andere weefsels. Dus om nou te voorkomen dat factor 9 ook in andere weefsels gemaakt wordt... staat er voor het stuk waar het eiwit op ligt, hebben we een regulatiestukje zitten. En dat maakt, dus het kan aan en uitstaan. En nu hebben we een stukje regulatiegebied gekozen wat alleen in de lever aanstaat. Dus het wordt alleen in de lever wordt het eiwit gemaakt en het komt ook in andere cellen dan naar binnen... Zoals de nier bijvoorbeeld of de long. Maar daar wordt het eiwit niet gemaakt. Door die regulatie zorg je ervoor dat het alleen in het juiste orgaan wordt gebruikt. Nou, vind ik dit. Zo. Ja, het is echt hoogschoolwerk. Ja. Het is echt fantastisch. Ja. Uh, en ze hebben nog iets uh, ingebouwd. om ervoor te zorgen dat het gen op de juiste plek komt. en dat dat virus niet wordt afgestoten. Want het lichaam heeft natuurlijk een heel sterk afweermechanisme. Voorheen gebruikten ze uh, virussen die in de mens werkzaam waren. Adenovirussen, daar worden wij ziek van. En ons afweersysteem herkent dat en gaat daar tegen vechten. En dan wordt dus eigenlijk je medicijnpakketje aangevallen. Dat wil je niet. Uh, nu doen ze dat anders. En nu hebben ze een virus gebruikt wat niet uit de mens komt, maar uit de aap... En dat maakt dat het immuunsysteem het minder snel herkent. En een ander voordeel bij dit virus is dat het virus sneller verdwenen is. Het wordt sneller afgebroken. Dit nieuwe virus is binnen een paar dagen verdwenen... waardoor het immuunsysteem geen tijd heeft om die cellen aan te vallen. Ja, ja virus van de aap klinkt gelijk ook weer heel eng... Ja. want hebben we daar niet ooit hiv van gekregen ja. en door die combinaties. Maar ze halen dat virus helemaal leeg. Ze gebruiken het echt alleen maar als transportmiddel. Nou, en dat is nu gelukt. Het is een hele belangrijke stap in het ontwikkelen van nieuwe therapieën... waar heel veel mensen bij gebaat zouden kunnen zijn. Op korte termijn ziet het heel goed uit. En lange termijn, ja, die patiënten moeten gewoon heel goed gevolgd gaan worden. Wat weet je er toch veel van, Menno Bentveld? Ja. Is dat die jongen van de wereld door doorgaan afgelopen donderdag? Het, dat het, ja. is die En het is bovendien een ongelofelijk <laughs> leuke collega. Volg de Gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief. Ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de Gids.fm en meld je aan. Hier is weer de Groene Klusjesman. We zijn vandaag op bezoek bij Saat. En uh, vandaag gaan we als onderwerp behandelen duurzaam verbouwen. En wat is dat uh, duurzaam verbouwen? Uh, duurzaam verbouwen is uh, verbouwen op een manier uh, hoe je uh, energie kan besparen. En dat op, uh, op langere termijn eigenlijk. En zo heb je dus met een paar simpele aanpassingen een duurzaam huis. Maar wil je meer dan één woning en zelfs een hele stad, wil je dat duurzaam maken? Nou, dan komt er wel wat meer bij kijken. Hoe doe je dat dan? Is een volkstuintje midden in de wijk voldoende of slechts een druppel op een gloeiende plaat? Steden moeten veel duurzamer worden om niet ten onder te gaan. Dat is onderwerp van gesprek vanavond in Utrecht. Rijksadviseur voor de infrastructuur Ton Venhoeven ligt in een lezing toe of duurzame wereldsteden überhaupt wel gecreëerd kunnen worden. Goedemorgen meneer Venhoeven. Hallo. U zit in een studio in Amsterdam. Heeft u gelopen, gefietst of kwam u met openbaar vervoer daarheen? Ja, ik heb gefietst. Ja. Is Amsterdam een beetje een duurzame stad op die manier, juist door die vele fietsers? Nou, Amsterdam is best goed bezig. Uh, er zijn, uh, zijn heel uh, goede dingen die gebeuren. Bijvoorbeeld uh, terugdringen van uh, fossiele brandstoffen. In ieder geval in de mobiliteit in de regio. Dus door te fietsen? Uh, bijvoorbeeld. Door, door te fietsen, ja. En er zijn natuurlijk, staan natuurlijk andere dingen tegenover. Ik bedoel, de, de economie is voor een groot deel afhankelijk van uh, toerisme in de stad. En dat komt natuurlijk allemaal via Schiphol binnen. En dat, uh, dat hebben we nog echt niet onder controle. En u zei anderhalf jaar geleden in een interview... dat we in Nederland niet zomaar een ideale, duurzame stad kunnen bouwen. Bent u nog steeds zo somber? Nou, ik, dat heeft niks met somberheid te maken. Maar als je... Realiteit? Nou, nee, kijk, als je, een, um, als je denkt over uh, het verduurzamen van de samenleving... dan uh, denk ik dat in Nederland, met uh, de hoeveelheid die we gebouwd hebben... sinds de Tweede Wereldoorlog dat het eigenlijk belangrijker is om de steden die we hebben... en de stedelijke regio's die we hebben, om die te verduurzamen. En dat is iets anders dan uh, from scratch een hele nieuwe stad uh, bouwen. Dat zie je wel in uh, bijvoorbeeld de Arabische wereld... Uh, Um, maar ook in uh, India en in China, daar wordt er wel serieus aan gesleuteld. En dan worden ook echt uh, duurzame steden neergeplant, midden in de wildernis. Ja, nou ja, wat versta je onder duurzaamheid? Hè? Je hebt uh, heel veel verschillende niveaus van, uh, van welvaart. Uh, bijvoorbeeld in uh, Qatar, daar wordt echt uh, serieus gewerkt aan een stad... Uh, met uh, hoge technologie, met elektrische voertuigen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook allerlei steden die uh, veel, minder, uh, veel minder rijk zijn... en waar juist gewerkt wordt met uh, hele low-tech oplossingen. Nu heb ik vanochtend even gegoogeld en uh, de zoekterm duurzame stad ingetikt. En dan krijg ik allerlei plaatjes van huizen met bomen die op het dak groeien... en koeien die op een parkeerplaats lopen... Is dat inderdaad een duurzame stad? Nee, nee, nee. Het, het is, uh, ik, ik denk dat uh, je moet uh, kijken naar alles wat er. Uh, wat, wat interessant is van, uh, van een duurzame stad, uh, is dat je een stad gaat bekijken als een ecosysteem. Eigenlijk een artificieel ecosysteem. Dus net zoals in de natuur, uh, la, laten we zeggen, verschillende organismen van elkaar leven. Dus wat het een uh, als afval uitscheidt, dat wordt door het ander opgegeten. Ja. Uh, dat, dat je dat soort kringlopen maakt in een uh, stedelijke regio, dat is eigenlijk het uh, doel. En dan heb je het over alles wat er gebeurt. Dus niet alleen het uh, verbruik van fossiele brandstoffen voor het stoken van gebouwen. maar ook voor de mobiliteit in de stad. Ook voor de voedselproductie, voor de koeling, voor de kunstmest. voor, nou ja, enzovoort. Dus dat een stad eigenlijk zelfvoorzienend wordt en dan alles cradle to cradle is, hè? Dat het helemaal kan worden afgebroken, alles wat je achterlaat. Ja, in principe wel, behalve met één kanttekening dat uh, het begrip stad nogal een uh, generalisme is wat uh, gebruikt wordt. We moeten eigenlijk veel meer praten tegenwoordig over, uh, Nou, ja, met een chique woord, uh, daily urban systems... Uh, dus de gebieden waar mensen uh, van wonen naar werken, reizen, dat zijn regio's, zeg maar de metropoolregio Amsterdam of de Zuidvleugel van de Randstad, Rotterdam, uh, Den Haag. Dat zijn gebieden waarin mensen zowel wonen, als werken, als recreëren. En dan heb je allerlei bewegingen door het gebied heen en allerlei vormen van grondgebruik, ook agrarisch. Maar ook voor te werken, ook voor water. Uh, ja, en die gebieden die probeer je duurzaam te maken. En daar komen dorpen in voor, daar komen kleine steden, provinciale steden in voor. Maar ook uh, grotere kernen. En uh, ja, mensen die rijden van hot naar her met de kinderen op de achterbank. Uh. Ja, hoe groot is zo'n regio dan? Is dat de grootte van een provincie? Uh, ja, Stadsprovincie? Wat is het? Het is uh, ongeveer een, uh, mensen die zijn geneigd om uh, dagelijks zo'n uur ongeveer te reizen. Dus afhankelijk van uh, hoe mensen reizen, als dat met de fiets is... dan is dat uh, een paar kilometer. Nou, er zijn heel veel steden in Nederland, bijvoorbeeld Groningen, Utrecht, Amsterdam... waar 50% van de woon-werkverkeer met de fiets gaat. Uh, maar er zijn mensen die met de auto gaan, dan heb je het uh, gauw over een 60 kilometer... Um, maar er zijn ook bijvoorbeeld in Frankrijk hele regio's waar uh, mensen bijvoorbeeld met de TGV in uh, Marseille wonen, terwijl ze in Parijs werken. En dan heb je het ook over die regio, Parijs-Marseille, of is dat te ver? Uh, ja, nou ja, dus bijvoorbeeld een, uh, één definitie van een stedelijke regio. dat is het gebied waar in de afgelopen tien jaar de meeste investeringen hebben plaatsgevonden. Dat is een banaanvormig gebied wat loopt van Londen tot Milaan. Um, en aan de zijkant het Roergebied en uh, Parijs. Dus dat is eigenlijk een. een uh, ja, dat, dat hele gebied, voor sommige mensen, is dat ook een, een stedelijke regio. Nou zijn we gewend in Nederland om nogal eens te bouwen in een weiland. Kijk naar Almere bijvoorbeeld. Er moeten binnenkort weer 60.000 woningen uit de grond gestampt worden. Die worden dan in een weiland neergeplemd. En eh, dat kan je dan duurzaam maken, dat gedeelte van zo'n stad? Ja, nou, er zitten dus heel veel verschillende opgaven aan. Uh, het is niet zo dat per definitie, als je in hoge dichtheid woont... dat het dan duurzamer wordt dan wanneer je in lage dichtheid woont. Uh, maar het heeft wel alles met elkaar te maken. Als je bij wijze van spreken in een heel lage dichtheid woont... en je uh, verbouwt bij wijze van spreken je eigen groente in je eigen tuin... en je komt nauwelijks het huis uit... Uh, je hebt een internetverbinding uh, om je werk te doen dan kan dat een hele duurzame manier van leven zijn. Ja. Um, het is juist die, die tussengebieden, die, dat suburbane leefmilieu... waarbij mensen ook heel veel autokilometers maken. En dan bij de huidige stand van de technologie... want dan moet je er altijd bij zeggen, over tien jaar... dan is die technologie verder... en dan is wellicht transport ook wat duurzamer geworden. Um, maar... Ja, zo uh, die kanttekeningen moet je maken. Maar dus is het dan verstandig om daar weer 60.000 woningen neer te zetten in Almere... terwijl de meeste mensen in Amsterdam werken? En dus, uh, ja, er moeten weer de wegen worden uitgebreid... of er moeten ondertunneld worden, of noem maar op. Nou ja, het ja, zijn natuurlijk hele discussies. Uh, is maar ook, hoe uh, staat u erin? Um... Wij, er is onderzoek gedaan in het kader van, door de nieuwe regering. Of, uh, omdat de vorige re regering had besloten voor de schaalsprong Almere. Schaalsprong heet dat? Ja, Houdt u het uh, ja precies. 60.000 woningen erbij. De um, nieuwe regering heeft dat onderzoek overnieuw gedaan. Om te kijken van wat gebeurt er nou in Nederland. Uh, de vorige, het vorige onderzoek leverde op dat in de noordvleugel van de Randstad... 500.000 uh, extra woningen. Uh, mensen zouden komen te wonen. Dus is Amsterdam en hoger? Uh, ja, en uh, in, de, in het laatste onderzoek komt dat zelfs op 700.000 uit. En dat heeft te maken met dat steeds meer bedrijven zich uh, terugtrekken... in gebieden die uh, heel strategisch gesitueerd zijn... ten opzichte van internationale netwerken. Dus de regio Amsterdam-Utrecht groeit snoeihard. Ja. En dat blijft ook heel hard groeien. Um, nou de prijzen van de huizen die, uh, blijven daardoor ook flink stijgen. Dat zie je in de krimpgebieden in de periferie van Nederland veel minder. Ja. Nou en om, om dan te kijken van waar moeten al die mensen gaan wonen... tegen betaalbare prijzen... Ja, dan uh, ga je toch wel op een gegeven moment denken aan uh, Almere. Ja. Uh, zou je ook nog steden kunnen... Ja, er zijn natuurlijk ongelooflijk nog veel fabrieksterreinen die, die leegstaan. Of waar eh, tegenwoordig worden er wel leuke dingen mee gedaan. Maar er kan nog wel veel meer mee gebeuren. En die zouden bijvoorbeeld gesloten kunnen worden. Nieuwe woningen of, of appartementen van dat soort zaken gemaakt worden. Is dat ook een manier van duurzaamheid? Ja, zeker. Er zijn heel veel kantoren die leegstaan. In Amsterdam is al een bedrijf die uh, is bezig met uh, het kweken van groenten onder ledlampen in uh, leegstaande kantoorgebouwen. Dus dat zijn echt uh, zeker ontwikkelingen die daar aankomen. Nieuw bouwen, dat kan lastig zijn, omdat je niet overal kunt bouwen in een weiland. Vanwege de waterstand bijvoorbeeld. Mm -hmm. Verbouwen zou dus wel kunnen. Uh, waar, zou, waar zou u het eerst mee beginnen? Mm, ja, ik, ik denk dat uh, er zijn verschillende niveaus zijn waarop je moet beginnen. en Dat is de hele grote schaal. En daar wordt ook al uh, aan begonnen. En dat is de hele kleine schaal. De hele kleine schaal dat is de schaal van uh, de individuele huishoudens. Er zijn op dit moment bedrijfjes in opkomst die uh, zonnepanelen aanbieden. Ja. En dan ook uh, daar de financiering voor in rekening nemen. Uh, nou, dat, uh, daarmee kun je decentraal energie opwekken. Maar bijvoorbeeld uh, Siemens is uh, onderdeel van een enorm groot consortium. Wat uh, voor honderden miljarden in uh, Sahara... Uh, begint met het opbouwen van uh, zonneinstallaties. die via een heel uh, netwerk van hoogspanningsleidingen. door Europa uh, gekoppeld worden aan waterkracht in de Alpen, in uh, Scandinavië, wind op de Noordzee. en al dat alles bij elkaar. Uh, dat zou in de toekomst in staat moeten zijn. om alle energie duurzaam te produceren. Dus dus er heel wat aan de gang, uh, er wordt heel wat bedacht. Ja, er is heel is wat enorm. creativiteit. Ja, ja. maar komt het op tijd? Ja, dat is altijd de vraag. Hè? De wetenschappers die uh, weten nog niet, die zijn het niet met elkaar eens uh, of, uh, of uh, wanneer we die twee graden stijging uh, krijgen. Uh, die kritisch schijnt te zijn. Maar ik denk, kijk, voor mij is dat ook niet zo, uh, niet zo wezenlijk. Ik ben een ontwerper en een uh, bouwer en adviseur op het gebied van uh, duurzaam bouwen. En ik, uh, ik denk juist dat, uh, dat mijn generatie het voortouw moet nemen om dit soort uh, zaken gewoon echt aan te pakken. En daarmee krijgen we echt een uh, veel betere wereld. Er zijn namelijk ook andere redenen waarom je het zou doen. Um, wij hebben een, in de afgelopen eeuw. Een economie opgebouwd die, uh, die heel uh, intensief is in fossiele brandstoffen. Nou, die fossiele brandstoffen raken op. op. Ja. Dus met de opkomende economieën moet je ook veel slimmer met dat soort grondstoffen omgaan. Ton Venhoeven, terug naar kantoor op de fiets. Rijksadviseur voor de infrastructuur. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat zegt de uitverkiezing van Politicus voor het Jaar, eigenlijk? En de wereld ontvangen, over de ferme Chinese opvoedmethode. Na het nieuws met Jan van der Putten, Radio 1. NOS journal. Premier Rutte heeft een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Kunduz in Afghanistan. En hij zei dat de Nederlandse trainers goed werk doen. Nederland staat achter jullie, zei Rutte. Een ontmoeting met president Karzai in Kabul ging niet door, want het was slecht weer. De vroegere Franse president Chirac is veroordeeld voor omkoping. Hij kreeg twee jaar voorwaardelijk. Hij hoeft dus niet de cel in. Voor zijn presidentschap was Jacques Chirac burgemeester van Parijs. In die tijd benoemde hij politieke vrienden in niet bestaande functies... en daarvoor gebruikte hij belastinggeld. Door bezuinigingen in het passend onderwijs... verliezen 5.000 leraren hun baan, dat schrijft minister van Bijsteveld... aan de Tweede Kamer. Passend onderwijs is voor kinderen... met een handicap of gedragsproblemen die op een gewone school zitten... En de werkloosheid is in november niet verder gestegen, meldt het CBS. In de voorgaande vier maanden nam de werkloosheid wel toe. De werkloosheid staat nu op 455.000, dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Cursief. Goedemorgen, jij bent altijd op zoek naar opmerkelijke berichten. Ja. En ik ben heel benieuwd wat je vandaag uit de krant hebt gepikt of van internet hebt nou, gehaald. Ik neem je even mee naar Londen, want Fijn. we weten allemaal wel wat daar gaat gebeuren. De Olympische Spelen, 27 juli volgend jaar, dan is het zover. En alles lijkt wel goed te verlopen is een klein minpuntje. Of misschien een heel groot punt juist. Want het water rond het officiële Olympic Park... wordt getijsterd door een killerbeest. Zo lees ik eh, vandaag. Ja, dat zal je me hebben. Afgelopen dinsdag zagen getuigen... dat een eh, grote Canadese gans zomaar onder water werd gesleurd. Hij werd gewoon weggezogen, al dus een getuige. En volgens de Britse krant de Sun zou er in het water... de rivier de Lee, want daar gaat het namelijk om... een alligator of een reusachtige slang zitten. Maar anderen zeggen nee, het is een snoek of een moe een ja, maar dit is toch net zo ver als het monster van Loch Ness, of niet? Eh, ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen. We zitten er natuurlijk wel vlakbij. <laughs> bij, bij Nessie heet ze, geloof ik. Hè? Ja. Nou ja, het is in ieder geval heel erg groot. En het is ook iets dat schrik aanjaagt. Want het aantal zwanen en ene dat in het water rondzwemt... vermindert echt met de dag. Je ziet bijna niemand meer daar. En het is ook niet voor het eerst dat het gebeurt in de rivier De Lee, Want in 2005 werden ook al regelmatig beesten onder water getrokken en opgegeten. Dus iedereen die er straks naartoe gaat, niet pootje baden daar bij het Olympic Park. Is dat een vrolijk bericht? Nou ja, kerstmis. Ja, is toch vooral leuk, of ja. niet? Ja, vind ik wel. Uh, de tijd van het jaar natuurlijk om, om te eten, te drinken... en elkaar misschien ook wel cadeaus te geven. En de Daily Mail in Engeland die heeft nu onderzoek gedaan... naar welke procentjes we elkaar geven. Oh. En ook, en dat is eigenlijk nog veel leuker, vind ik... in welke staat we ze aanschaffen. En ik zeg dan wel we, maar het was natuurlijk een onderzoek onder Britten. Dus wellicht hoeven wij ons niet aangesproken te voelen. Maar goed, wat blijkt nu? We doen, uh, we doen al die uh, aankopen dronken. Of in ieder geval, nou ja, ja met, een, niet, met een hoor. lekkere borrel. Met die Britten zeker? Die Britten, ja. ja. Ja, ja. Dat doen ze dan op het internet. En uh, vooral kleding, boeken, dvd's, videospellen en lingerie... worden met één druk op de knop gewoon zomaar aangeschaft. En de meeste mensen, dat is dan wel weer het positieve... herinneren zich wel die aankoop. Dat is dan wel weer mooi. Dus zij krijgen dan een pakketje in de bus dat niet geheel onverwacht is. En de meeste door drank gedreven aankopen, let op... Uh, zijn tussen elf uur s avonds en één uur s ochtends. Dus dan niet achter de computer zitten. En zeker niet als je een biertje op hebt. Nou, nog dat is het, Ja, want we hebben het dan over cadeautjes. En dan wil ik toch ook nog even graag het verlangen lang lijstje van Mukida Austin even bespreken. Dat is een Britse scholier en die heeft haar brief voor de Kerstman al helemaal klaar, keurig natuurlijk met melk en koekjes bij de schoorsteen gezet. En het is een opvallende brief, want uh, Mikida schrijft... Uh, Santa Claus, als jij mij uh, niet het tieneridol Justin Bieber brengt... en ook nog eens een blackberry erbij, dan maak ik je van kant. Ja, echt. En daar blijft het niet bij. Want als de kerstman de goede cadeaus niet door de schoorsteen duwt... wordt niet alleen hij vermoord, maar ook nog eens uh, zijn rendieren. Die worden dan aan de daklozen gegeven, zo schrijft ze. Boem. Ja, huppakee. Nou, als kerstman zou ik het wel weten nu inmiddels. Uh, maar de moeder van Mekida die heeft er wel begrip voor. Want die zegt, ja, vorig jaar hebben we... door omstandigheden uh, heel zuinig moeten doen. We konden niet zo heel veel geven. En vandaar dat ze dit jaar wellicht alle zeilen bijzet... om de geschenken te krijgen die ze echt wil. En we zullen ook ons best doen om haar niet teleur te stellen. Nou, die Blackberry kan ik me nog wel voorstellen... maar Justin Bieber, dat wordt wellicht een ander verhaal. Ik ben reuze benieuwd naar het kerstfeest Nou, daar. Justin Bieber kan je natuurlijk overal vandaan halen. Maar uh, ja. levende lijven. <lacht> ja, wij hebben er eentje hier uh, vlakbij hè, zelfs. Ja. <lacht> Sorry, de Borra Bleckinus, ik weet niet waar ze op duikt... maar dat uh, ziet u waarschijnlijk terug op onze site. Vara. De gids .fm. De Wereldontvanger. Willem vangt ten je gaat dit keer naar China. Ja, Je hebt vast wel eens gehoord van het begrip tijgermoeder. Chinese moeders en moeders van Chinezen komen af... die maximale prestatie eisen van hun kinderen op school, op muziekles. Na school moeten die kinderen meteen aan het huiswerk... Niet spelen met vriendjes, dat is er niet bij. Geen verjaardagspartijtjes, maar keihard blokken. Yeah. Nou, begin dit jaar verscheen het opvoedboek Strijdlied van de Tijgermoeder... van de Chinese-Amerikaanse rechtenprofessor Amy Chua. En zij werd de verpersoonlijking van de Tijgermoeder. Mijn dochter um, Lulu kwam terug met een math wiskundetest toen ze was about 10 en ze zei: "Ik haat math, ik ben slecht in wiskunde." Ik accepteerde dat niet. Ik zei: "Ik maak deze practice en ik I ze met haar en ik heb ze met haar voor een week en the de volgende test deed ze heel goed en what? Ze besloot dat ze niet hate math. De Chinese-Amerikaanse Amy Shwari vertelt over haar dochter Lulu die kwam thuis met een onvoldoende voor wiskunde. Lulu die Luli haatte wiskunde, maar haar tijgermoeder accepteerde dat niet. Ze zegt: "We drilleden weeklang samen oefeningen tot ze een voldoende halen. Nou, Amy Shua, zorgde in veel landen voor een verhit debat over opvoeding en of westerse ouders niet te soft zijn voor hun kinderen. Maar zelfs deze tijgermoeder die lijkt een softie vergeleken bij de wolvenvader. Wat is dat dan weer, een wolvenvader? Ja, de wolvenvader dat is de bijnaam uh, die de 47-jarige zakenman Xiao Baiyao in China heeft gekregen. Uh, deze zakenman die schreef onlangs een boek over de opvoeding van zijn kinderen. En door dat boek is het opvoedingsdebat in China weer Opgeleid. In een televisietalkshow vertelde deze wolvenvader over strenge discipline... en dat hij zijn kinderen regelmatig een pak slaag gaf. Daardoor, zegt Schwa, studeren drie van mijn kinderen... nu aan de prestigieuze universiteit van Peking. En zijn kinderen moeten zich aan duizend strenge regels houden, vertelt Schwa. One thousand. More than one thousand specific detailed rules about how to hold your chopsticks and your bowl, how to pick up food, how to hold a cup, how to sleep, how to cover yourself with a quilt. If you don't follow the rules, then I must beat you. Ja, die vader Shaw heeft dus echt overal regeltjes voor. Hij, hij heeft regels voor zijn kinderen. Hoe ze hun rijstokjes moeten vasthouden. Hun eetstokjes. Hoe ze hun, ruist, hun rijstkom moeten vasthouden. Nee. Zelfs hoe ze, hoe ze moeten slapen in bed. En houden ze zich niet aan zijn regels, dan krijgen ze slaag. Nou, en bij die regels horen ook geen frisdrank bij de computer. De koelkast gaat niet open zonder toestemming van papa. En ook vriendjes zijn uit en boze. Heeft deze vader nog een diepere drijfveer... voor papa ze optreden tegen zijn kinderen? Nou ja, hij zegt zelf dat hij duizenden keren kreeg van zijn eigen moeder en dat hij zijn moeder daar zelf ook dankbaar voor is. En Xiao die vindt dat de, de Chinese ouders tegenwoordig ja, de, de traditionele opvoeding te veel laten varen. Ze zijn soft. Terwijl Xiao zelf vergelijkt die kinderen met dieren die een harde aanpak nodig hebben om iets te leren. Van 3 tot twaalf zijn kinderen vooral dieren. Hun menselijke en sociale natuur is nog niet compleet. So dus je moet Pavlovian methoden gebruiken om ze te onderwijzen. Ja, hij zegt: Kinderen tussen de 3 en 12 zijn dieren, zegt deze wolvenvader Tjao. Hun menselijke en sociale natuur is nog niet compleet. En daarom gelooft Tjao in een Pavlovianse aanpak om kinderen te onderwijzen. En dat pleidooi van die wolvenvader... is dat in China met open hand ontvangen? Nou, het schijnt dat zijn boeken als zoete broodjes over de toonbank gaan. Het, het was een oplage van 120.000 stuks. En uh, volgens die Xiao zelf heeft hij ze bijna allemaal verkocht. Maar hij heeft ook een storm van kritiek over zich heen gekregen. Van opvoedingsdeskundigen en vooral ook uh, in de sociale media. Van, uh, van mensen die gewoon echt boos op hem zijn. Die helemaal niets moeten hebben van zijn barbaarse methode. En professor Teng Meng, die Meng uh, ziet in zijn collega's... Deze zal de gevolgen van de traditionele opvoeding, waarbij ouders alles voor hun kinderen bepalen. En daardoor hebben jongeren een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat gaat ten koste van creativiteit en originaliteit. Dat zegt professor Teng op de Staatstelevisie. Ja, professor Tengen die roept zijn studenten in de collegezaal telkens weer op... om zich uit te spreken, om mee te doen met discussies. Uh, maar er gaan steeds minder handen omhoog, zegt hij. Een verschrikkelijk gevolg van traditionele opvoedmethodes. En je hoort, de, Chinese, of de, de journaalpresentator van het Chinese nieuws... wint zich hier duidelijk ook over op. Ja, Wolverpapa zou de volgende keer zichzelf eens moeten meppen. Kijken hoe hij dat vindt. En dat op de staatstelevisie Kan ik daaruit afleiden dat de Chinese overheid deze opvoedmethode afkeurt? Toch? Ja, inderdaad. Het, het, het Chinese ministerie van Onderwijs heeft de methode van wolven... Van deze wolvenvaren ronduit veroordeeld. Uh, het ministerie zegt, het despotisme van Xiao vereist absolute gehoorzaamheid... en dat leidt volgens het ministerie alleen maar tot slaafsheid bij kinderen... en niet tot enige creativiteit. En enig idee hoe de kinderen van Xiao hierover denken... over die opvoeding die ze hebben genoten? Nou, zijn, zijn oudste zoon, uh, Xiao Yao, van 22, die heeft in een televisieprogramma gezegd... dat hij zelf niet helemaal zeker weet of hij eigenlijk wel een jeugd... ...heeft gehad en hij vindt dat zijn vader wel wat relaxter had mogen zijn. Maar er is hoop voor Chinese kinderen met strenge ouders. Het tienjarige meisje Chen Le Shui heeft twintig strategieën uitgedokterd... ...waarmee ze de boosheid van haar ouders kan temperen. Move number four is useful. You run to mom and throw yourself on her. Lots of kids say they use this because it makes mom's heart go soft and it makes her cry. Ja, Chen Le Chue die, uh, die geeft als voorbeeld stap nummer vier. Stel, mama is boos. Dan pak je haar vast om haar te knuffelen. Want dan smelt haar hart en dan moet ze huilen. En dan is ze dus niet meer boos. Nee. Nou, al haar tips schreef, uh, schreef uh, Le Chue in een klein schriftje. Inclusief allemaal begeleidende tekeningetjes. En dat schriftje werd uiteindelijk gevonden door haar vader. Was die vader ook van een pak slaag? Nee, die is niet van het pak slaag. Juist niet. Daar gelooft hij helemaal niet in. Uh, hij is juist voor een, uh, voor een uh, vrije opvoeding. Papa Chen is heel trots op de creativiteit. Van zijn dochter. Hij zette dat schriftje met al die tips, heeft hij ingescand en uh, online gezet. En zo werd de tienjarige Le Shui in China een internetsensatie. En hopelijk kunnen veel Chinese kinderen met strenge ouders daar hun voordeel mee doen. Willem van den Oud, hartelijk dank en gaat tot volgende week. My heart is beating up the jungle drum. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire. De hoenke daar een toketingbong. Emiliana Torini. Ze klinkt Italiaans, maar ze is IJslands. En ze zong Jungle Drum. En zoals wij weten, wij weten dat allemaal, is er behoorlijk veel jungle in IJsland. De Gids.fm Francisco van Jolen, chef van de opiniewebsite joop.nl Welke opzienbarende zaken spelen zich af in jouw parallel universum? Nou, waar wel wat het een en ander over gereageerd wordt en gelezen is... Uh, een stuk over wat ik zelf heb geschreven. De baantjesjager. En dat gaat over Marco Pastors. Marco Pastors, oud-voorman van Leefbaar Rotterdam. Um, is nu benoemd tot superambtenaar op Zuid. Daar is veel over te doen. Maar wat eigenlijk niemand het over heeft en in die hele berichtgeving... en daar gaat het stuk over, is dat... Um, ja de pastoors, dat is in Rotterdam een publiek geheim, uh, heeft jarenlang geen werk kunnen vinden door zijn politieke carrière. Is die, was hij die nergens welkom? Mm. Heeft de gemeente heel veel moeite gedaan om hem aan een baan te helpen? Dat is nu een baan op Zuid geworden. En dat is op zich niks mis mee, dat gebeurt wel vaker met politici. Maar pastoors behoort natuurlijk tot de stroming die zich daar juist tegen verzet. Hè? Die is tegen de baantjesjagers, die is er tegen elkaar uh, dingen toespelen. En. Daar is het nu ineens toch wel opvallend stil over. Nou, misschien heeft hij wel heel goed gesolliciteerd. en uh, Was hij fantastisch in het sollicitatiegesprek? Ja, zou allemaal kunnen, Felix. Met Jij geloof het raar. niet. Uh, nou, ik weet dat er heel hard gezocht is naar een baan voor hem. En dat er nu een baan in Rotterdam gevonden is. Tijd voor het joogtewad. Wie is volgens u de politicus van het jaar? Ja, dat is normaal, man. gaat de stekker eruit. Wie verdient dit jaar die felbegeerde titel? Ja. Lekker zelf, normaal! U. Je kunt dat mee bepalen. Ja, beste mensen, het jaar is bijna ten einde. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het parlementaire jaar. En dat betekent dat de prijzen worden verdeeld. En een van de meest prestigieuze is die van Politiek Talent van 2011. Stem ook! Wat is We gaan dus discussiëren over de vraag wie politicus van het jaar moet worden. Ja, en niet over wie het moet worden, maar over de zin en de onzin van zo'n verkiezing. Bij de NOS bepalen de parlementaire journalisten wie de politicus van het jaar wordt. Bij één vandaag laten ze dat over aan het opiniepanel. Het zijn 10.000 mensen die daarbij aangesloten zijn via internet. Maar de vraag is natuurlijk: wat bepaalt nu eigenlijk wie er verkozen wordt tot beste politicus? Wat moet je dan doen? Gaat het om de grootste mond, de meeste moties, of is het zoiets als de beste lotenverkoper? Ik praat erover met Marcia Nieuwenhuis. Zij is parlementair verslaggever van de pers. Met het politiek talent van het jaar 2010. Wouter Koolmees van D66. En met Joost Vullings. Hij is politiek verslaggever van NMS Radio 1. En aan de telefoon journalist Max van Wezel. Um, Marcia Nieuwenhuis. Jullie zitten met z'n drieën daar gezellig naast elkaar in Den Haag. Waar zou die drang vandaan komen... juist in deze tijd van het jaar... allerlei van dit soort verkiezingen te organiseren? Ja... Ik, ik weet het eerlijk gezegd ook niet, hoor. De, de ene verkiezing na de andere vliegt je om de oren. Politicus van het jaar, politiek moment van het jaar. Uh... Is dat de koude komkomment um, Nou ja, ik weet niet. Ik vind het eigenlijk gewoon vrij onorigineel. Het is elk jaar uh, een beetje hetzelfde riedeltje. En uh, ja, we weten nu ook allemaal al lang volgens mij... dat het politiek moment van het jaar... dat, dat ene filmpje gaat worden van Doe eens normaal, man. Uit het uh, debat. Dus... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik vraag nou, me mogen... eerlijk gezegd wel af... wat nou de nut en de noodzaak is van dit hele proces. Parlementaire journalisten mogen dus meestemmen uh... bij, bij de NOS... Hè, voor de politicus van het jaar. Alleen die journalisten, op welke politicus heeft u gestemd? Ja, ik heb niet gestemd. Ik, ik vind het allemaal zo'n... Uh, we zitten met zo'n klein groepje hier... en daar wordt dan uitgekozen wie de beste zou zijn. Denk ik, ja, wat, wat heeft dat nou voor, uh, voor nut? Het zijn maar weinig mensen die eraan meedoen. Wat zegt het nou eigenlijk? Uh, ja, het zegt mij allemaal niet zoveel. Zal ik die vraag eens voorleggen aan Joost Vullings. Hij is politiek verslaggever bij NWS Radio 1. En uh, Joost is een van de organisatoren van de verkiezing van de politicus van het jaar. Jazeker. Het zijn maar weinig mensen die parlementair verslaggevers geven in Den Haag. Uh, nou ja, het zijn, er, het zijn er voldoende. Er staan er uh, ongeveer 200 ingeschreven bij de parlementaire persvereniging. Nou, daar kan je ongeveer er wel uh, 75 van aftrekken die hier niet of nauwelijks komen. En dan hou je er ongeveer 125 over. En daarvan uh, stemt ruim de helft uh, mee aan de politicus van het jaar. En dat is voldoende? Dat is zeker voldoende. Het is een, het is een vakprijs. Uh, er wordt gekeken naar de, de vraag die wordt voorgelegd dus aan de journalisten. Ja, Welke politicus bedrijft nou het beste zijn ambacht? Het is, uh, het is een vakmanschap. En dat zijn de mensen die dat, doordat ze er de hele dag bovenop zitten, vanuit hun vak goed kunnen beoordelen. Journalist Max van Wezel aan de telefoon, zoals gezegd. En ook al zijn hele leven werkzaam, althans zijn journalistieke leven, in Den Haag. Op wie heb jij gestemd, Max? Oh, dat wil ik dan zeggen. Ik heb op uh, Mark Rutte gestemd. Alweer? Ja, het tweede jaar, ja. En waarom dan? Ja, mijn, motive mijn motivering was dat ik het uh, toch wel knap vind dat hij als een soort uh, boeienkoning in een totaal onmogelijke politieke situatie met een totaal onmogelijk kabinet uh, de stralendheid zelf verblijft en de zelfverzekerdheid en het optimisme zelf verblijft. En het feit dat jij erop gestemd hebt en mogelijk ook meer collega's van jou daar in Den Haag, moeten we daar een beetje waarde aan hechten? Oh nee hoor, totaal niet. Nee, het leuke Felix is, uh, het is voor ons gewoon een soort spelletje, een quizje, uh, maar de politici nemen het serieus. Ik kan me herinneren, de allereerste keer was Josias van Aartsen van de VVD gekozen en dat leidde tot een burgeroorlog in de VVD tussen Van Aartsen en Gerrit Salm, die het van Aartsen niet gunden. Dus het leuke is dat wij het totale onzin vinden en alleen maar een soort van uh, vrije tijdsbesteding, maar de politici, de politici het zo vreselijk serieus nemen. Maar Joost van Aarsen, die toen gekozen is, dat gebeurt bijna niet meer als je nou Mark Rutte kiest. Ja, dat levert geen, geen onmin in binnen de, VV, binnen de VVD. Met andere woorden, je zou beter strategisch kunnen stemmen. Nou, ik denk dat een aantal collega's dat ook hebben gedaan. Ik, ik, uh, het zou me niet verbazen als de echte winnaar, winnaar bijvoorbeeld Emiel Roemer wordt. Om uh, uh, dat heel veel uh, parlementaire journalisten dat, uh, dat het grote onverwachte talent vinden. Is dat Want, zo, Joost Vullings wordt het, Emil Roemer? En wie het wordt, daar kan ik niks over zeggen. Maar zowel Rutte als Roemer zijn genomineerd. Dus ze maken kans op de prijs, inderdaad. En wat zegt zo'n prijs voor een politicus, Wouter Koolmees van D66? U was het talent van het jaar van 2010. Heeft u dat windeieren gelegd? Mm, nou, niet direct. Maar het is wel een eer. En uh, je krijgt toch iets meer aandacht. En ook als je in het land bent, in zaaltjes met, met, met spreekbeurten of presentaties... dan uh, ja, is het toch een mooie titel die je, die je meeneemt. Want dan kunt u... Dan... Kunt u aangekondigd worden met het politieke talent van 2010? Uh, ja, heel concreet dat is het, dat. Is het maar het blijft heel vervelend op het moment dat ze dat in 2015 nog roepen. Ja, talent kun je maar één keer zijn inderdaad. Daarna moet je het gaan waarmaken. En uh, dat moet ik nog gaan doen de komende jaren. U bent nog niet doorgebroken? Nee, zeker niet. Nee, nou, nee. Ik kan mededelen, dat heb ik net ook aan Wouter Kolmees uh, zelf medegedeeld... dat er één parlementair journalist is die hem in de hoogste categorie heeft gezet. Politicus van het jaar. Dus hij heeft een stem in die categorie binnengesleept. Maar dus, hij is niet genomineerd? Uh, hij is niet genomineerd, maar hij komt wel voor in de totale ranglijst. Dus nou, ja, goed. dat is voor een talent natuurlijk al de, de eerste stap naar ooit genomineerd worden. <laughs> en wie weet ooit de prijs mee naar huis nemen. Is Wilde's eigenlijk genomineerd? Nee, die is niet genomineerd. Dat is de nummer 6. Hoe komt dat? Uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Moet ik al die motivaties eens nakijken? Uh, het, daar heb je wel een punt. Ik heb wel het gevoel dat Geert Wilders misschien wel een beetje ondergewaardeerd wordt bij de parlementaire persoon. Hij is de belangrijkste politicus op de achtergrond, meneer Koolmees. Ja, dat denk ik ook. En hij heeft een hele grote invloed in de, in de gedoogconstructie. Dus uh, inderdaad een hele belangrijke politicus van Nederland, denk ik, ja. Mevrouw Nieuwenhuizen, is dit nou precies uh, de, de vinger op de zere plek waarom u niet meestemt? Nou ja, ik wou net zeggen, voor, voor uh, Giert Wilders is gelukkig het geluk... dat er nog uh, de één vandaag uh, politicus van het jaar verkiezing is. En daar komt hij heel vaak bovendrijf in zowel de beste... als de slechtste politicus van het jaar uh, ranking. Dus uh, hij krijgt vast ook nog een prijs. En hij is al een keer politicus van het jaar geweest hè, bij de NOS. Dus, ja, zeker. Dus, dus de pers weet hem echt wel te vinden, hoor. Bij tijd en wijlen. Maar Joost, uh, zingt het een beetje rond in Den Haag? Zindert het? Uh, vinden politici het leuk om... Nou nee, nee. Waarom wordt heb... hij gelachen? Ik weet niet waar deze lach vandaan. Het komt niet bij ons vandaan deze lach. Misschien ja, bij, bij Max. Ja, ja. Nou, kijk, als, als mensen eenmaal genomineerd zijn, vinden ze het heel belangrijk. Ik heb niet het idee dat ze het hele jaar door bezig zijn met, met, met punten verzamelen. Dat, uh, zo belangrijk vinden ze het ook niet. Maar op het moment dat de nominaties bekend worden gemaakt, ja, dan willen wij die mensen natuurlijk ook uh, uitnodigen. En dan merk je dat de echte prominenten, de ministers die dan uh, genomineerd zijn, die willen het liefste van tevoren weten of ze eigenlijk wel de winnaar zijn. Want ze willen wel komen, maar ze willen alleen met de bloemen en de prijs naar huis. En ze hebben geen zin om uh, ja, een derde plek in te nemen. En dat is ieder jaar weer een, een, een leuk onderhandelingsspel om, om al die mensen daar te krijgen. Ja, en op dat moment, uh, ja, als je eenmaal genomineerd bent, nemen mensen het heel serieus. Maar goed, dan zijn de stemmen al geteld. Dus dan kan je op je handen gestaan, gekke dingen doen. Dat heeft geen enkel effect meer. Nou, maar... en Nou, Ik denk van, van al die verkiezingen om daar nog iets aan toe te voegen, is dat die talent van het jaar... Dat, dat is dan nog, denk ik, wel de leukste. Want daar zitten er wat minder bekende politici bij. En die, die hebben er in die zaaltjes, denk ik, ook nog eerder wat aan... dan gewoon die politicus van het jaar. Ik bedoel, dat wordt toch een van de kopstukken die we al lang allemaal al kennen. Want mevrouw Nieuwenhuis, u vindt dat Koolmees inderdaad... Uh, het talent was van het jaar 2010. Uh, nou, dat is een goede vraag. Nou, Ik vond die, uh, zeg ik even uit mijn hoofd... was het 3 miljard die uh, er alsnog is bezuinigd? Ja, klopt. Uh, dat, dat vond ik wel een, een, een prijzenswaardige uh, uh, ja, daad van vorig jaar. Van, Hebben vorig wij jaar van het talent van, t, uh, van 2010 voldoende vernomen het afgelopen jaar? Nou, wie vraagt u dat? Aan nou, mijzelf? Nou, uh, niet aan het talent zelf. <laughs> Nou, vind ik wel. Je moet ook met je geluk hebben met je portefeuille. En uh, financieel woordvoerders, en dat is uh, Wouter Koolmees... Die, ja, die staan natuurlijk in het brandpunt van de belangstelling... door alles wat er gebeurt met bezuinigingen en de eurocrisis. Dus het zijn mensen die veel, die veel aan het woord komen. En waar volgens mij uh, Wouter Koolmees vorig jaar vooral op beoordeeld is... is zijn deskundigheid. Hij weet er echt heel veel van. En uh, dat, uh, in ieder debat merk je dat nog steeds. Dat hij de materie nog steeds uh, goed in de vingers heeft. Max van Wezel, er werd ongelooflijk gelachen zo even. Deed je dat zelf? Ja, dat deed ik inderdaad. Omdat ik uh, de, de opwinding onder de politici zo mooi vind. En ik moet er ook ontzettend op verheugen. Al die politici die wel genomineerd waren. Maar het dan niet worden. De pesten net nou, je hebt het bijna gehaald. Dan, dan weten dat zij het serieus nemen en wij niet. <lacht> een beetje sadistisch. Ja, het is natuurlijk voor de NOS vooral ook een leuke uitzending... Uh, om, terug te ah. kijken, uh, om terug te kijken op, op het jaar. Want iedereen die genomineerd is... heeft uh, doorgaans in dat jaar iets bijzonders gepresteerd. Dus daar kan je het over hebben. Dus het is een soort alternatief jaaroverzicht. Zou het niet juist om het politieke feit moeten gaan? Bijvoorbeeld 130 kilometer, als die zou zijn ingevoerd. Of het uh, verbod tegen ritueel slachten, als dat zou zijn doorgegaan. Dat soort voorbeelden zou het daar niet over moeten gaan. Dat is een hele leuke idee voor de gids, lijkt me. Een <lacht> nieuwe overkies. Wij, wij hebben er, geen aandacht deze, nodig, uh, Joost. Ja. Ja. Sorry? Wij hebben geen aandacht nodig. Oh, oh nou ja. Nee, wij wel, dus daarom organiseren wij dit. En wanneer wordt het uitgezonden? Zondagmiddag tussen 1 en 2 op Radio 1 en natuurlijk ook op Politiek 24. Mag ik u allen danken. Marcia Nieuwenhuis, parlementair verslaggever van de pers. Het politieke talent van het jaar 2010. Ik zeg het nog maar een keer dat het niet vergeten wordt. De laatste keer, ja. Vanand, de laatste keer, Van d journalist Max van Wezel en Joost Vullings, politiek verslaggever NOS Radio 1. Wat valt er nog te buizen vanavond? Nou, om tien voor half negen is er natuurlijk het weerbericht. En aansluitend op Nederland 2 een themaprogramma van de VPRO... de BV Ik. over status, netwerken en carrière maken, de, uh, maken... over carrière, sorry, over status, netwerken en carrière maken... door de twintigers van vandaag. Kijk, op Nederland 2 om vijf voor half negen... En Holland-Doc om 5 voor 10, ook op Nederland 2. Een documentaire over drie scheidsrechters in het amateurvoetbal. Ze zijn gevolgd met zendermicrofoontjes opgespeld... zodat alles wat er tegen ze recht wordt ook te horen is. Dat lijkt me iets om met schaamrode oortjes te gaan bekijken. En daarna te bed. Of wellicht wat anders. Je weet het nooit. Het leven zit vol verrassingen. Jurgen van den Berg, what's up? Dan met die microfoons hebben ze ook een keer met Frans Derks gedaan. Ja, he, ooit. dat is heel leuk. Dat is, echt dat is de eerste <lacht> keer. Ja. Ja. Met Willem van Hanegem, en zo, heel leuk. Ja, dat was heel vroeger. Aan je Hoezo? werk. Wat is er? Nee, wat ga je doen? oh, oh dat wil je weten. Uh, de EOS die pakt helemaal uit met André Kuipers... die over een week de lucht in gaat voor, voor de tweede keer trouwens. Dus daar gaan we even over praten. Peter Klooshuis die begeleidt dat allemaal. Uh, in de uh, stand.nl-stelling is... de Irakoorlog is zinvol geweest. Jurgen van den Berg, zometeen op deze zender... vanaf kwart over twaalf tot twee uur. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer.